Het weer het is vrijwel overal droog. Het koelt af tot rond de 4 graden. In de ochtend schijnt van tijd tot tijd de zon. Maar smiddags gaat het vanuit het zuiden vaker regenen. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Radio 1. Woord. Woord. Woord. Welkom terug bij de VPRO, bij Woord. En we hebben het de hele nacht over familie hier in woord. Ja, en dan overlijdt opeens een van de twee Everly Brothers. Phil, Phil Everly, op 74-jarige leeftijd overleden, hoorde je net. Laten we even een stukje draaien van de Everly Brothers. Cathy's Clown. Die clown van de Everly Brothers vanwege het overlijden van Everly Brother Phil. Woord staat deze hele nacht in het teken van familie. Het gezin, de hoeksteen van de samenleving. Maar helaas zo solide eh, zijn helaas niet alle families. Dit de derde uur gaat over een verscheurde familie. In 1942 was Merlin Frank... Twee jaar oud en zat ze met haar Joodse ouders... in de trein naar Westerbork vanuit Amsterdam Centraal. In een onbewaakt ogenblik werd ze samen met haar broertje... op station Utrecht Centraal afgegeven aan wildvreemde mensen. Behalve de kleren die ze aanhad... had ze alleen een heel klein poppenkoffertje bij zich... met daarin een briefje met haar naam, haar leeftijd... en de mededeling dat ze een huisvrouwtje in de dop was. Ze zag haar ouders nooit meer terug... In de nu volgende aflevering van Karo's Damocles uit 1998... het verhaal van Merlin Frank. Het moment dat je inderdaad aan onbekenden je kinderen afgeeft... dat is toch... ik kan het af en toe niet bevatten hoor. Het gaat af en toe inderdaad mijn vermogens te boven. En dat beeld roep ik al jaren op. En dat is de ene keer wat sterker dan de andere keer. Dan denk ik ja zie ik vaak, dat heb ik toch heel vaak... dat je anders teruggaat van dat moment. afgifte van je kinderen aan onbekenden. Dimmendaal. Leuk dat u er is. En ik de u. Ja. <laughs> Trek Zo. uw jas even ja. uit. Mag ik hem even hier neerleggen? Ja, leg u nog gooitje meer op de bank hoor. Even naar de, de, het water voor de thee is het zo klaar. Ja. Ja. Nou, even trekken. En dan krijgt u zo uw kopje thee. Zo, daar is het kopje thee. Heerlijk. En u zal er wel trek in hebben, hè? Nou. En, nou, gaan we zeker even praten over het boek hè? van eh, Koosje. Het boek heet Koosje. En Koosje had dan een dochter... die in het begin van de oorlog werd geboren uit Joodse ouders... En van 1943 af is ze in het gezin van mijn zuster gekomen. Mijn zwager stuurde ons een briefkaart... dat, die, dat ze het weekend naar ons toe zouden komen. wilde komen. En, maar dat ze een logeetje meebrachten. Dus wij... Zaten. Wij konden niet raden wie het was. Met geen mogelijkheid konden we bedenken wie zal dat zou zijn. We waren nieuwsgierig. En toen de bel ging, toen stonden er vier voor de deur. mijn zuster met haar man en twee kinderen. Theo en een schattig meisje. Ik kan niet anders zeggen, ze... Direct zei je, wat een schatje. Een lief, een lief meisje. En toen... is natuurlijk aan ons verteld wie het was. Ik was heel lastig. Ik was ook... Uh... Ik had ergens het gevoel van, ik hoor hier misschien niet helemaal. Maar ik, ik realiseerde me dat het wel belangrijk was dat ik daar zou blijven. Maar wat mijn alternatief was, dat uh, ik, ik had natuurlijk geen alternatief. Dus ik moest wel. Ik had ook geen keus. Maar ik was een, een, een krengetje naar een meisje. Waaruit bleek dat bijvoorbeeld? Nou ja, dat ik, dat, ik, dat ik haar chanteerde, dat ik nooit lief voor haar was... dat ik, nooit haar een, dat ik mijn armen om haar hals sloeg... dat ik haar eens een keer verliefd bedankte met een zoen. Dat kon ik niet. Er was misschien ook enige fysieke afstandelijkheid... of een beetje afstotend. Ja, ik kon dat niet. Ik kon niet lief voor haar zijn. Ik kon niet lekker mijn armen om haar hals doen. Ik kon, ik kon haar warmte niet voelen. Dat durfde ik misschien ook niet en ik wilde het niet. Het, het stootte mij af. Ik was er bang voor. Hoe liet zij zich chanteer door u eigenlijk? Nou, doordat ik, eh, zei, door een koffer die ik altijd had klaarstaan. Van als, je, als het mij hier niet bevalt, dan ben ik weg. En die koffer die stond er altijd. Die lag wel onder het bed. Maar hij was altijd min of meer zichtbaar aanwezig. En die was ook wel eens weg, die koffer. En, uh, maar zij reageerde er net niet op zoals ik had gehoopt. En dan ging ik altijd st ging steeds verder. Ik denk, nou eens eventjes uitdagen. Ik heb altijd iets uitdagends, iets provocerends gehouden ook. Maar wat had u gehoopt? Dat dan? valt niet bij nou iedereen reageerden? goed. Uh, dat ze kwaad zou worden op mij. Maar ze werd nooit eigenlijk echt kwaad op mij. Ik, ik probeerde dat haar te ontlokken. Maar, maar ze durfde niet kwaad op mij te worden, denk ik. Niet echt kwaad. Maar denkt u dat u anders meer van haar had gehouden? Als ze zo dat zo nou, ze wel gedaan had. Ja, Te praten in termen van liefde of houden van, dat gaat me wat ver. Maar ik denk dat ik haar in elk geval meer gerespecteerd had. En meer genegenheid voor had, had haar gevoeld. Meer respect ook in elk geval. Was dat die koffer waarmee u ook binnen was gekomen in het huis? Nee, dat was een heel klein koffertje. Die koffer was inmiddels wat groter inderdaad, inmiddels wat grote kleren in. Dat koffertje was alleen een poppenkoffertje. Oh. Dat was een heel miniem koffertje. Maar die andere koffer was al wat groter. Ze hadden echt uh, nachtgoed. En uh, echt een logeerkoffer was dat wel. Ja. Maar die had hij ook echt samengesteld om eventueel ja, te. Ja, de een vluchtkoffer was dat. Uh. Hoeveel knikkers neem jij? Ik neem er vier. Ik neem er drie. Nee, nee. Maar, ik neem maar ook drie. Oké. Okay. Jij nee, begint. In dat gezin was nog een jongen. Die was vier jaar ouder dan ik. En die zat al op de lagere school. En ik zat toen nog op de kleuters... Nee, ik zat nog niet op de kleuterschool. Ik was drie, vier jaar. Dat was in de oorlog. En die, die had een hele buidel met knikkers. En ik dacht en ik had zelf ook een paar knikkers. En mijn pleegmoeder had voor mijzelf ook een mooi knikkerzakje gekocht. En ik, ik knikkerde in, met iedereen in de buurt. En ik, uh, en ik won. Marleen was op een gegeven moment bezig om haar knikkers te verkopen... omdat ze liever geld wilde hebben dan knikkers. Kennelijk liep dat handeltje als een trein... en er waren op een gegeven moment haar knikkers op. En dacht ze van, wacht even... Theo heeft ook nog een zak met knikkers. En is toen mijn knikkers erachteraan gaan verkopen... heeft zorgvuldig de centjes van mijn knikkers... apart gehouden van de centjes van haar knikkers... En toen ik uit school kwam, kwam ze heel trots naar me toe met geld... en zei, alsjeblieft, dat is voor jou. Ik zei, hoezo? Nou, zei ze, ik heb je knikkers verkocht. En toen ben ik als kind kennelijk heel erg kwaad geworden. En in Fleiden herinner ik mij dat ook nog. Dat ik toen heel erg boos ben geworden. Want waar ik bij wijze van spreken als kind twee jaar over had gedaan... met knikkers, en Zoeno, om die zak vol te krijgen had zij in de slordige woensdagmiddag eventjes voor een paar gulden van de hand gedaan. Theo, verschrikkelijk verdrietig en huilen en krijzen dat al zijn knikkers... waar hij toch voor gezweten en geploeterd had, één of twee jaar lang... dat die allemaal weg waren. Ik helemaal trots... En op dat geschreeuw kwam ze dan aan. En in plaats van dat ze nou een, een hele eerlijk scheidsrechter was... Uh, en mij uh, ja, terecht wees dat ik dat echt niet mo mocht doen... en haar eigen kind troosten... was ze zo bang om, om, om partijdig te zijn en voor haar eigen kind te kiezen. Dat deed ze niet, dat durfde ze niet. Ze was eigenlijk misschien een beetje laf... maar ze was ook bang uh, tegen mij te kiezen. Ze was zo bang dat ze niet voor haar eigen kind... voor, voor rechtvaardigheid durfde kiezen... En op dat moment dan, dan, dan was zowel Theo als ik in haar teleurgesteld natuurlijk... Ik had gewoon af en toe een pak slaag moeten hebben. Een draai in mijn oren in elk geval. Maar dat deed ze niet. Misschien vroeg ik daar ook wel om. Maar dat deed ze dat ze durfden het niet. Ze wilde lief. Ze was ook bang. want Kijk, als, als ik dat, dat zou ik dan ook weer uitgespeeld hebben. En dan had ik daar misschien weggemoeten. Want dan was Sal, mijn oom Sal dus gekomen. En zei van, via maatschappelijk werk had hij dan gehoord... Dat, dat ik een draai in mijn oren had gehad. En dat was meteen een argument om mij uit dat uh, pleeggezin te laten halen. Dus zij moest... Lief voor mij zijn en aardig. En dat speelde ik aardig uit. Ik bespeelde al die mensen. Heel lelijk. Wilde u niet liever dan naar uw oom in plaats van in dat pleeggezin? Uh, nou, nee, dat liever, dat, dat wilde ik ook weer niet. Want dat was ook niet een makkelijke oom. En dat was ook een onduidelijk... Uh... Maar ik liep ook vaak weg en dan ging ik ook wel eens richting Utrecht met de trein. Maar ik kwam daar dan nooit aan, althans ik maakte vaak rechtsomkeerd. Ik kwam nooit in zijn huis terecht. Dat, dat deed ik dan ook niet. Weet u nog uh, incidenten waarin, uh, waarin uw moeder eigenlijk veel te lief was voor Merlin? Nou, echte incidenten, feiten zo, 1, 2, 3, weet ik echt niet meer. Maar af en toe, uh, wat ik nog wel weet, laat ik het zo formuleren dat ik vond dat Marleen af en toe meer mocht dan ik. Ja, dat als je op een gegeven moment thuis moest komen... en ik kwam te laat, kreeg ik op mijn donder. En als Marleen te laat kwam, dan vond ik dat ze minder op de donder kreeg. Maar waarom was dat, denkt u? Waarom was uw moeder misschien minder streng tegen haar? Nou, omdat ze had met Marleen waarschijnlijk. Hè? En dacht van, nou, dat kind moet niet meer leed aangedaan worden dan al is. Hoe vindt u dat eigenlijk praten over uw zusje, of uw pleegzusje eigenlijk? Nou, een beetje moeilijk wel. Ja? Ja. Marleen beschrijft in het eerste gedeelte van haar boek... het leven in het pleeggezin, waar ja. u dus ook in zat. U was ja. haar pleegbroer, of bent haar pleegbroer. En dat, dat gedeelte waarin ze dat leven in het pleeggezin beschrijft... vindt u moeilijk om te lezen? Ja, heel moeilijk. Ik had verwacht dat er inderdaad wat meer liefde uit zou spreken. En dat mis ik een beetje. Toch, ik denk, veel liefde ontvangen en in mijn ogen... maar nogmaals, ik zeg er heel duidelijk bij... in mijn ogen had ze best wel meer liefde terug kunnen geven. In die sfeer, denk ik. Maar ja, het was nogal een eigen gereide tante. Het was haar moeder niet. En ja, die heeft toen op een gegeven moment toch het een en het ander voor de kiezer gehad dat ze de best deed en dat ze... iets verwachtte. wat niet of in onvoldoende mate kwam. In onvoldoende mate in haar ogen. Ja? En dat beschrijft Melin ook in dat stuk. Ik, ik herkende daar iets in. Dan heb ik ook onmiddellijk een streep ondergezet... of een streep in de kantlijn van van... yes! Wat dan bijvoorbeeld? Even ja, kijken hoor. Hier bijvoorbeeld altijd ketsten jouw toenaderingspogingen af... op die meer van stilte die om het kind hing, op dat harnas. Yes. Harnas heeft u omcirkeld. Ja. Omdat ze daar zelf typeert waar het probleem zat. Op een gegeven moment kon ze zich helemaal afsluiten. En deed dat ook. En dat kwam uh, als boodschap steeds goed over, hoor. Dat is wel een hele harde boodschap. Iedereen kent zijn eigen moeder zo goed... dat hij precies weet wat er aan de hand is. of hoeft ze alleen maar naar je te kijken. Dat merk je meteen. Je denkt van, hoe gaat iets fout? Als uw moeder dit, dit gelezen zou hebben, dit verhaal... waarin staat dat, ze, dat Marleen niet echt van haar gehouden heeft... Oh, dan had ze een potje zitten janken. de antwoord kan ik niet geven. Ik was uh, tweeënhalf, bijna drie, dus toen ze weggehaald werden. En wat gebeurde er toen met u? Ik, uh, ik ging gewoon mee op reis. Ik had mijn eigen koffertje... En mijn ouders hun eigen bepakking, hun zakken, hun koffers... en ze gingen uh, van Amsterdam uh, in de trein naar Westerbork. En ik had mijn eigen koffertje. Ik ging ook op reis. Ik vond het prachtig. Maar het beeld dat u ervan heeft is van een kindje dat het eigenlijk wel leuk vond om op reis te gaan. Spannend vooral. Misschien niet echt leuk. Ik vond het spannend, ja. En ik, ik vond het avontuurlijk. En ik, was, uh, ik was wel avontuurlijk... en ik, uh, ik was benieuwd uh, wat het me zou brengen, hoe, hoe, hoe het zou gaan... Dus u zat met uw ouders in de trein. En wat gebeurde er toen? Ja, wat, wat er toen gebeurde, dat weet ik vooral dus, uh, uit de verhalen van anderen, van derden. Dat uh, Mijn ouders zaten met ons, mijn, mijn kleine broertje dus, uh, en mij, in die, in, die, in die wagon. En die maakten een tussenstop op een perron. En uh, daar stonden mensen op dat perron en die vroegen... Uh, maak de gebaren van kom eruit... en geef dan tenminste toch je kinderen... en, en, en, en doe dat dan tenminste. Als je... ja, en mijn moeder, uh, zo heb ik gehoord... Uh, die heeft uh, in een soort impuls... het moet instinctmatig zijn geweest... Van het idee van nou ja, wat me nu verder te wachten staat... weet ik niet, maar deze mensen... die willen tenminste iets, iets doen... en dat geeft enige duidelijkheid en zekerheid misschien. Laat ik dat dan maar doen. En zij keek mijn, mijn vader aan... En, en daar kreeg ze geen enkele hulp van, maar ook geen tegenspraak. En zij heeft ons toen naar, de, naar buiten gebracht, althans uh, overgegeven in die handen die, die al die wagon instaken. Het was de deur waar de. Hoe heet het? Die, uh, dat portaal van de, van de trein. Ja, en toen waren we weg, begreep ik. Ik heb me dat pas goed kunnen realiseren toen ik zelf uh, kinderen in die leeftijd had, wat het geweest moet zijn. Ja, ik kan me er wel iets uh, bij voorstellen als je de keus hebt tussen totale onzekerheid, onduidelijkheid en waarschijnlijk gevaar. Maar dat zal zich toch niet helemaal uh, bewust hebben willen zijn. En deze uitstrekkende, reddende handen. Als je, ik denk, tussen die twee dingen kunt kiezen, dat je dan die handen kiest. Dat, uh, dat denk ik wel. Dat ik dat ook misschien gedaan heb, maar ik... Ik kan niet uh, voor haar spreken. Ik, ik spreek nu in, in deze eeuw, in deze comfortabele situatie. Uh, en uh, in die situatie kan ik me heel moeilijk verplaatsen. Ik ze niet. Ik heb altijd mijn, uh, een soort controle willen houden over mijn gevoelens. Nog steeds trouwens. En ik ben ook zuinig geweest met mijn tranen. Toen ook al. En nog steeds. ja. Ja hoor, en uh, ja, ik heb een soort greep op mijn leven willen houden. En ik denk dat dat toen al begonnen is. Via, uh, blijkt later, het studentenverzet, dat waren Utrechtse studenten op dat perron... ben ik uh, in een pleeggezin terechtgekomen. Dus u kwam binnen met uw koffertje? Met mijn koffertje, ja. En het was ook maar voor tijdelijk, begreep ik. Voor heel tijdelijk. Maar achteraf werden het toch 15 jaar nog. Maar dat wisten die mensen ook niet. Hadden ze het geweten dat ze nog 15 jaar met een lastig kind opgescheept zouden zitten, dan weet ik niet hoe ze gereageerd hadden. Maar in elk geval hebben ze toch de moed gehad om dat maar even. om ja te zeggen en niet nee. En dat uh, is fantastisch dat ze dat gedaan hebben. Want als ze, de, als ze misschien nee hadden gezegd. dan had ik hier nu niet uh, gezeten en, en dit na kunnen vertellen, misschien. De eerste dagen was er met het kind niet veel te beginnen. Het huilde. Natuurlijk huilde dat kind, want ze zat in een heel vreemde omgeving. En mijn zuster heeft, die wist niet wat ze doen moest om haar stil te krijgen. Totdat ze ontdekte dat ze er een keer op de fiets meenam... om een boodschap te doen. En dat ze toen stil was en dat ze dat heerlijk vond. En dan hield het huilen op. En dan hield het huilen op als ze op de fiets zat. Urenlang door Utrecht heen? Urenlang, ja. Door de Utrecht heen. Mijn vader had op een gegeven moment een zusje bij me, bij zich. En toen ik uit school kwam, lag mijn zusje in bed. En waarom dat precies gebeurde en welke weg Melin heeft gevolgd vanaf het station naar ons huis... weet ik ook nog steeds niet. Maar wilde u dat niet weten? Nee. Nee? Nee. Waarom niet? Ik denk dat ik een stuk van mijn zusje verlies. Hoe bedoelt u dat? Ja, dat, dat het een, misschien een toevalstreffer zal zijn geweest of zo. Nee, maar is mijn zusje en... Uh, dat is voor mij genoeg. Ik denk ook dat mijn moeder best een tweede kind had willen hebben. Nou toen van Merlin. En die was echt van harte welkom. Met alle risico's van dien. Want die waren er wel natuurlijk. Heeft u daar veel van gemerkt van die risico's? Nee, daar was ik te klein voor. Ik weet wel dat ik bepaalde dingen niet mocht vertellen. En dat ik ook naar binnen werd geroepen toen ik mijn vriendjes ging vertellen... dat ik een zusje had dat zo groot was dat ik er gelijk mee kon spelen. Tweeënhalf was zo. Ja. ja. En wat zei uw moeder dan? Kom hier, kom hier, kom hier. Niet zoveel over praten, dat merken ze allemaal wel. En als ze wat vragen, dan uh, stuur ze maar naar mij toe. Dat koffertje, daar zat ook in een zakje met zuurtjes. Het, het koffertje waarmee ze in het pleeggezin kwam? Waarmee ze bij mijn zuster kwam. En daar zat in een zakje met zuurtjes, rode zuurtjes. Maar daar zat ook een brief in... Van de moeder van Merlin aan de nieuwe moeder. En daar was een beschrijving in wat het kind deed. Als moederland stofafnemen stof was, dan hielp ze mee. Het was er gewoon een huisvrouwtje in de dop. En zij, uh, ze zei dan ook, s'avonds, als ze naar bed ging, dan kreeg ze altijd een zuurtje. En dat, dat was rood. Rode zuurtjes. En dat noemde Merlin zelf een rooitje. En dan een beetje met die brouwstem. Bro, rooitje. En de bedoeling was dan de zorg ook van haar echte moeder dat er een zakje met die zuurtjes was. Zodat ze die voor overgang naar het andere gezin had, kreeg ze iedere avond zo'n rooitje. Dat was, vond ik toch dat, dat vergeet ik nooit. Heeft ze die zuurtjes uit, die, uit dat zakje ook echt gegeven? Ja, a iedere avond. En uh, zei, toen ze vader, heeft zij uh, stad en land afgelopen om ook. Uh, Iets dergelijks, hè? want precies hetzelfde krijg je natuurlijk niet... maar om te krijgen en uh, dat uh, door, te, door te gaan met haar. Dat zuurtje. Dat zakje werd een beetje heilig voor mijn zuster. Iedere avond moest ze dat beet pakken En ze deed dat met zekere schroom. Dat ze dacht, ja... Eigenlijk had daar de echte moeder moeten staan. Eigenlijk had haar echte moeder dat haar moeten geven. Daarvoor is het ook gekocht. En altijd dacht ze... Die moeder heeft dat voor gezorgd. En waar zou ze zijn? Ik denk daar maar niet verder over na over het, wanneer is die brief geschreven. Die brief zat in het koffertje... en die was gericht aan degene waar ze terecht zou komen. Dan moet ze een voorgevoel gehad hebben, die moeder. Dat dat mogelijk gebeuren kon... Ach, die omstandigheden waren toen zo onduidelijk en onzeker. Je had altijd iets klaarstaan voor het geval dat. En, en die waren dan toch zo uh, ja, weinig concreet, die omstandigheden. Die kon je ook niet voorzien. Maar voor dat soort omstandigheden of varianten daarop... Uh, waren dit soort ja, kleine aanwijzingen. Het was van een hele kleine orde, natuurlijk. Naam, adresje, waar zo'n kind van houdt. Rooitjes noemde ik die snoepjes. Ja, rooitjes, het waren zuurtjes. U denkt niet dat uw moeder al in, uh, in Amsterdam met uh, het verzet afspraken had gemaakt? Nee, zeker niet. Nee hoor, dat had ze niet. Nee, die afspraken waren er trouwens ook niet te maken. Dat was heel moeilijk in praktijk. Nee. Mijn zuster heeft haar haar laten verven. In de kleur van Merlin haar haar. Zodat het niet opviel. Uh, dat de mensen konden denken, gunsten... Uh, wat een verschil hè? Van, van een kindje wat heel anders. Maar het is wel zo geweest. Mijn zuster heeft, deed zich ook, ook voor. Ik, ik weet niet hoe dat was. Maar er was zelfs een dame die zei... Nou, dat kan je wel zien, dat dat familie van u is. Ze heeft ook in haar uh, trouwboekje... heeft ze Merlin bijgeschreven als tweede kind... Ze was eigenlijk ook bereid op alles. Hè, dat, uh, dat dat kind maar veilig bleef. Marleen zegt ze werd nooit boos op me. Omdat ze bang was, mijn pleegmoeder, dat ik ja, weg zou gaan. Ja, ja. En daar speelt dat koffertje natuurlijk de grote rol in. Ja, want ze kreeg na dat kleine poppenkoffertje een echte vluchtkoffer. Ja. Ja, ze zei dan toch wel... Ja, ze, ze dreigt me. Ze dreigt me. En uh, ze loopt naar boven toe om de koffertje te halen. En dan, nou, dat, wat ze weg. Dat is precies zoals Merlin het zelf beschreef. Want die weet het. Die weet dat ze dat gedaan heeft. Nou, zeg Merlin, ik, ik heb nooit echt van haar gehouden. Ja, ja dat, uh, uh, dat heb ik natuurlijk ook gelezen. Hè. En ja, daar kan niemand wat aan doen. Maar mijn zuster heeft wel van haar gehouden. Zij verlangt naar haar natuurlijke moeder. Ik denk dat dat een instinct is in een mens... dat je je eigen hebt, je eigen bezit. Je, je, je, je vader en moeder. En dat je voelt dat dat niet echt is... Ik denk dat dat gewoon in je zit. Daar kan je niks aan doen. Om het kind inzicht te geven in wat zich rond haar afspeelde... leek je nu de tijd rijp om het grote geheim prijs te geven. Je had dat moment steeds voor je uitgeschoven... omdat je diep in je hart vreesde dat het een niet te stuiten... kettingreactie van nieuwe problemen zou oproepen. Onder druk van de omstandigheden en, zo werd later duidelijk... op aandringen van de betrokken maatschappelijke instanties... raapte je alle moed bijeen. Voorzichtig om met de kleinst denkbare schade... het geheim toch zo duidelijk mogelijk te ontrafelen... begon je vanuit verschillende invalshoeken... je verhaal tot drie, vier keer toe opnieuw. Was je zo nerveus of had je je op dit moment... dat toch een heel tactvolle benadering verlangde... helemaal niet voorbereid... Er zat geen logische lijn in je verhaal. Het werd een hartende, ongestructureerde monoloog... met woorden die het kind wel bereikte... maar waarvan de draagwijte nauwelijks tot haar leek door te dringen. Maar ach, hoe kon dat ook? als grootste denkers zouden het decennia later nog niet kunnen begrijpen. Als bevestiging dat het echt waar was, werden papieren tevoorschijn gehaald waarin keurig netjes getypt stond dat aangenomen moest worden dat haar eigen papa en mama en opa's en oma's in een duipje in Polen, dicht bij de Russische grens, door gasverstikking om het leven waren gebracht. Het viel buiten haar bevattings- en voorstellingsvermogen. Misschien had je gehoopt dat ze, overmand door verdriet... je om de hals zou vallen en aan je boezem zou uithuilen. Het gebeurde niet. Terloops voegden je nog aan toe dat er ook een broertje was. Dat jongetje was als baby opgenomen in het huis van een machinist van de spoorwegen. Deze pleegouders waren nog niet van plan... hun zoontje de waarheid omtrent zijn afkomst te vertellen. Maar s'avonds in bed zag het kind weer de getypte regels omdat ze niet waar... En u is natuurlijk verteld op een gegeven moment... dat u als babytje op het station in Utrecht ja. bent overgedragen aan beeldzwemmen. Ja, dat, dat verhaal inderdaad is mij verteld... dat ik dus in Utrecht op het station uh, ook ben overgedragen aan mensen. Uh, mijn ouders, pleeghouders dan dus, hebben gemeld... dat het uh, via een soort kinderwagentruc is gegaan... waarbij er mensen uit het verzet op het station zouden staan... En een soort wisseltruc met een kinderwagen... waardoor ene keer de pop en de andere keer ging ik weer terug. Zo zou ik dan dus bij pleegouders terecht zijn gekomen. Dat is mij altijd verteld, dat beeld. Op zich heel interessant, zo'n kinderwagentruc ergens naar buiten Utrecht. En uh, nou, dat is op zich heel goed gegaan. Hoe bent u eigenlijk op de hoogte gebracht van het feit dat u dus een pleegkind was? Mijn moeder heeft verteld uh, dat ik was met geschiedenis bezig. Dat ging toevallig over de oorlog. vond ze een heel goed aangrijpingsprobleem aanknopingspunt, om toch maar een keer te gaan vertellen... dat ik niet een eigen kind was. Ook een beetje onder druk, heb ik later begrepen, van uh, mijn oom. Die was voogd. Niet toeziend voogd, maar voogd. En die had natuurlijk dan ook op dat moment alle zeggenschap... meer dan een toeziend voogd. En, uh, waarbij ze zei, ja, je bent nou met geschiedenis bezig, de oorlog... en uh, ik zie het nog heel goed voor me. Ik zat ook met mijn huiswerk toen te maken... Maar wij zijn niet je echte ouders. Dat meisje wat je regelmatig ziet, Marleen van Eck, dat is eigenlijk je eigen zus. En uh, ik heb dat helemaal niet begrepen op dat moment. En mijn moeder was heel bedroefd... dat mijn enige reactie, dat ik niet te huilen uitbarstte... maar dat mijn enige reactie was... oh, ik weet het ook nog heel goed. Ja? Ik zei, oh, want ik begreep het helemaal niet. Het was zo, nou... voor mij helemaal onduidelijk. En dat... Het verhaal ben ik natuurlijk weken later weer gaan herhalen. En, en, en toen begon het me heel langzaam duidelijk te worden. Dat heeft echt maanden geduurd. En er komt nog bij dat uh, mijn pleegouders, uh, de, de broer van mijn pleegmoeder was zelf helaas op dat moment ook als NSB'er geregistreerd. Dus dat was heel cruciaal dat ze net bij deze pleeghouders kwamen. Wat ook in de buurt direct opviel, dat zal natuurlijk ook voor mijn zus gegolden hebben. Dat je daar opeens drie maanden oud babytje hebt. Dat is natuurlijk op zich heel cruciaal in de oorlogsjaren. Dus met alle risico's van dien. hebben ze dat toch gedaan. En dat was de broer van uw pleegmoeder? Ja. Wel heel dichtbij? Heel dichtbij, dat was, dat was, heel, heel, dichtbij, gevaarlijk. was heel gevaarlijk. Ja. Maar die heeft het, uh, dat moet ik wel nageven. Heeft mijn moeder was dat, die heeft dat toch nooit willen melden. Die kans was dus heel groot. En, ja, hoe heeft het mij gevormd? Uh, ik heb er ook heel veel over gedacht, uh, nagedacht. Uh, het was warmte daar. Ik werd ook wel verwend waarschijnlijk. Ik was enig jongetje daar in huis, want ze hadden heel graag kinderen willen hebben. Maar dat ging dus niet. En uh, ze hebben ook altijd gehoopt dat ik echt hun naam zou aannemen. Huh? Philip Groot. Ja, op een gegeven moment maak je toch de keuze om dat niet te doen. En ik denk ook dat ik mijn pleeghouders op dat moment... Voor mij was het een hele duidelijke keuze. Op het moment dat je, als je gaat studeren... Ik heb toen die keuze gemaakt, toch weer Philip Frank wil gaan heten doet dat pijn daar, heeft heel veel pijn gedaan. Dat realiseer ik me ook, maar ik heb daar toch over gesproken... en uh, met alle respect voor elkaar uh, ja, hebben ze dat niet kunnen waarderen... waarschijnlijk op dat moment, maar ja dat moest dan maar. Ik wou toch weer terug naar mijn eigen naam, mijn echte naam. Ik wil je even wat laten horen. Uh, dat is de, voltrekking, uh, de kerkelijke voltrekking van het huwelijk van Jan, Jannie en Sal. Wat Sal was tante. de broer van mijn moeder... Daar was mijn eigen moeder Koosje dus getuige bij. En die heeft dat huwelijk laten opnemen op de grammofoonplaat. Dat was in die tijd heel wat. Dat oh, dat ge... bestaat nog, ja, die nou, opname. Die, die zijn op plaat uh, zijn die vastgelegd. En daar heeft het Joodse Historisch Museum een uh, opname van gemaakt. Die ligt op een cd vast. Dat ga ik en nu echt? even laten horen. Oh, leuk. Ja. Je hoort daar mensen kuggen en waarschijnlijk is dat Koosje... dus in 1936, hè? op 30 december 1936... Je hoort daar mensen hoesten en kuchen die toen verkouden waren een beetje. Ja. Dat is heel bijzonder ja. om die 60 jaar later ja. te horen. Ik ga hem nu even laten horen. Ja. Even kijken. Oh nee, hij stond nog aan. Even previous. 14 moet ik hebben. Oh, hello. A ah, tu adornoi Denkt u dat dat gekuug eigenlijk van die moeder is? Ja, dat is een goede vraag. Dat verbeeld ik me alleen maar. Dat weet ik dus gewoon niet. Ik weet niet wie er toe verkouden waren. Maar... Nee, is vind Dat is ik typisch, vind ik een leuk idee. Nou ja, het zijn in elk geval mensen die 60 jaar geleden daar in die zaal zijn. Dat is toch wel heel bijzonder. Omdat mensen waarvan iedereen overleden is. Om die nog 60 jaar later te horen kuchen. Is al... Ja, een raar idee. Ja. Vindt u het mooi? het spreekt mij zelf niet zo erg aan. Maar kenners die vinden dit, uh, die hebben mij uitgelegd dat het een heel bijzondere opname is... en ook heel mooie zanger, bekende voorzanger. Even, even. Zet het wel eens aan, gewoon, om naar te luisteren? Uh, zelden. Meer uit curiositeit om anderen te laten horen... dan niet om er, laat ik zeggen, muzikaal van te genieten. Dat doe ik dan niet, maar meer het curieuze ervan. vind ik leuk om te laten horen. De familiegeschiedenis? Ja... als het inderdaad uw moeder is, dat gekuch... is dat het enige wat u natuurlijk ooit gehoord heeft aan haar stem. Ja, dat zou je wel zo kunnen zeggen, ja. Ja, de, de realiteit, het besef uh, niet bij het pleeggezin te horen. Dat wist ik dus. Maar de angst om, uh, om het kind van niemand te zijn... dat was eigenlijk toch wel mijn grote angst... Niet het kind van uw pleegmoeder? Maar van wie dan wel? Dus en, en dan denk je, ben ik het kind dan van niemand? En, en, van en, en daarna is dus mijn zoektocht begonnen, eerst in mijn dromen. En later heeft die zoektocht andere vormen aangenomen. Want ik wilde het kind wel van, toch van iemand zijn. En daar ben ik naar op zoek gegaan. Maar het kind van niemand zijn, dat, dat bezorgde me grote angsten. En wat voor dromen waren dat? Nou, dromen dat ik toen ik eenmaal dat bericht had gelezen... of voorgelezen gekregen eerst van het Rode Kruis... dat zij eh, op die dag uit Westerbork eh, vertrokken waren... en dat die treinreis bijna drie dagen duurde en omdat zij niet waren teruggekeerd... dat dus moest worden aangenomen dat zij eh, niet meer in leven waren... Eh, dat dus liet voor mij altijd een opening van... nou, dan is er toch nog een klein kansje... Maar toen was ik zeven jaar en, en toen droomde ik inderdaad uh, dat ik uh, na, naar het oosten trok. Eerst op een groot paard en dan trok ik al die landen door met allerlei gereedschappen op zoek. Naar uh, hè, ging ik van boerderij naar boerderij en dan klopte ik aan bij die mensen en die kon ik dan niet verstaan. Maar uit hun gebaren begreep ik, ga naar de volgende boerderij. Dan, uh, dan, daar weten ze het misschien. En zo trok ik van boerderij naar boerderij, van, van dorp naar dorp. En dan, uh, ja, dan werd ik wakker. En dan uh, meestal stond mijn pleegmoeder dan aan mijn dekens te sjorren. En uh, dat ik uh, op de op moest schieten naar, naar school te gaan. En soms werd ik ook wel schillend wakker. En dan, uh, dan stond ze uh, met een glas melk in mijn hand. En uh, dat sloeg ik nog wel eens uit de hand. Want zij, dat was natuurlijk een droom op, op zoek naar iets. En zij verstoorde dan die droom. En dan was ik ontzettend kwaad op haar weer. Heel onterecht natuurlijk achteraf. En... Uh, en maar ik werd kwaad. Mijn woede die, die richtte zich dan altijd op haar... want zij was de enige in mijn omgeving en, en zij was de klos. Zij was uh, inderdaad mijn, uh, mijn richtpunt. En wat deed ze dan? Als u... Ze probeerde mij, mij ja, ja, te troosten, maar ik wilde ook niet getroost worden. Zij had mijn zoektocht ge, geblokkeerd. Zij, zij, zij, zij, zij blokkeerde mijn weg... Maar dat, dat besefte ze misschien niet zo. Maar zij, zij dacht altijd aardig uh, met dat glas melk aan te komen zetten. Of een glas melk om te troosten. Maar ik wilde niet getroost worden. Ik wilde zoeken, zoeken. Op zoek gaan naar, naar mijn... Ja, uiteindelijk noem je dat tegenwoordig je identiteit of je wortels. Dat, dat is een beetje modieus. Maar uh, ja, ik zocht toch wat, uh, wat concreter uh, ja, mijn familie eigenlijk. Vond u ooit uw moeder in uw dromen? Bijna, ja. Maar als ik het dan bijna had, dan, dan werd ik wakker. Dan werd ik net wakker, stond er altijd iemand aan mijn dekens te sjorren. omdat ik op moest schieten om naar school te gaan. Maar had ik er bijna, dan, dan, dan stak ik mijn handen uit en dan, dan, dan, dan werd ik wakker. Het was helemaal geen nachtmerrie, het was een prachtige droom. Hele mooie dromen waren dat. Maar alleen het wakker worden was zo, zo nee. Maar u heeft er nooit helemaal gevonden in die droom? Nooit helemaal, nee. Hoe ging dat verder? Nou, na de dromen... Uh, waar ik dan inderdaad altijd op een uh, brute manier uh, van wakker werd. Toen ik uh, al op de middelbare school uh, zat... toen wilde ik nog wel eens naar Amsterdam gaan. En dan stelde ik me in een drukke Amsterdamse winkelstraat op... met een fotootje van uh, Koosje op zak. En dan uh, sloeg ik wat... Uh, als een ware detective uh, sloeg ik die mensen gade die daar... Uh, Passeerde, maar uh, zonder enige herkenning meestal. Enkele keer heb ik nog wel eens iemand aangesproken... maar dat was altijd te vergeefs. Maar u sprak dan mensen op de Kalverstraat bijvoorbeeld aan en zei, bent u koosje met nee, u? Nou oh ja, van, uh, kent u mij? Of uh, ja, hoe ik het precies verwoorde? Van, van, uh, kent u deze vrouw? Liet ik het fotootje zien? En uh, die zeiden van nee, het waren ook wel eens buitenlanders. Die verstonden me niet eens. En het was al heel duidelijk uit hun eerste reactie dat ze het niet waren. Ik bedoel, ze keken ze naar het fotootje en liepen ze gewoon door. Als het koosje wel was geweest, dan hadden ze natuurlijk wel enige emotie getoond... En, uh, nou, misschien waren ze me nog net niet om de hals ge gevallen... maar dan, dan was er iets ge gebroken bij ze. Of, ach, iets van herkenning, maar het was duidelijk. Het was zo evident dat dat koosje niet was. En dan ging u weer terug? Die ik teleurgesteld? Gewoon, nou, ik, niet helemaal teleurgesteld. Het was, ik was toch ergens wel zo realistisch dat ik... Uh, ik ging, ik ging gewoon weer met goede moed ver, verder. Ik denk, volgende keer beter was ik altijd wel. Ik, ik hield altijd wel hoop. Ja? Ja, ja hoor, ik bleef altijd toch wel optimistisch. Ja, ja. En daarna begon het uh, tot mij door te dringen... een beetje dat ze definitief niet terugkeerden. En toen nam die zoektocht natuurlijk andere vormen aan. En ging ik op zoek naar mensen die Koosje gekend hebben... en ap en, en mijn grootouders... En dan, uh, nou die vond ik wel, daar waren er gelukkig nog een paar van en dan uh, hing ik aan hun lippen, alles wat, ze, ieder woord wat ze vertelde, iedere zin, dat, dat dronk ik op en dat noteerde ik op een velletje papier of in mijn hoofd en dat, uh, dat noteerde ik. En daarna ja, werd het een zoektocht, natuurlijk, door de archieven van het Riot, het Rode Kruis, Westerbork. En nog wat meer maatschappelijke organisaties, oorlogspleegkinderen. En uh, nou, daar heb ik nogal wat dingen tussen aangetroffen, gebeurtenissen. En door, al die, door tussen al die gebeurtenissen een verhaallijn aan te brengen. Uh, heb ik uh, Koosje wat meer willen laten leven, tot leven willen brengen, eigenlijk. Oh, hello. Ah, tu, Adonai. Oh, hello. Hello, hey, Ik wil toch zoeken. En zo hebben mijn zus en ik wel eens dus, uh, gedacht om toch maar eens de tocht te gaan maken. Zo hebben we dus een aantal jaren geleden de tocht naar Westerbork gemaakt overigens. Maar verder heel weinig meer over is natuurlijk, van het kamp zelf. Maar wat heb ik voor mezelf tenminste daarover gehouden? Dat het voor mij ook een afsluiting is op dat moment. Omdat daar de namen van onze ouders ook in de boeken vermeld staan. Ja, dat is voor mij een soort grafsteen daar. Het is nou in ieder geval goed dat ze daar toch in boeken staan, vermeld dat ze daar geweest zijn. Daar worden onze en nog wat andere familieleden ook allemaal genoemd, trouwens. Dat ze daar geweest zijn, dat wist ik toen wel, maar ze staan ook daar vastgelegd. En als een soort grafsteen zeg ik altijd maar. Maar ja, ik vind het wel belangrijk voor mezelf. Dat ik in ieder geval weet, voor mij in Nederland zijn ze daar als laatste station geweest. En dat staat ook in de boeken in Westerbork. Maar ja, je wilt toch weten, nog iets oppikken misschien. En onlangs zag ik weer wat stukken over de holocaust... die weer mensen in die veewagens, die treintransporten, geduwd worden. En zegt mevrouw dacht ook, ja, waarom kijk je nou? Ik zei, ja, misschien zie ik nog een glimp van mijn moeder. Hè? Ja, ik, ik weet ook niet wat het is. Misschien zie je op een van die beelden nog iets van onze auto's. Maar ja, het zou stom toevallig zijn natuurlijk. Maar ja, dan zou ik dat beeld graag willen hebben natuurlijk. Alhoewel, hoe triest ook dat ze daarin vee zeg maar, veewagens worden afgevoerd. Ja, voelt u zich nou echt bevoorrecht dat u nog leeft? Ontzettend. Ik heb er geen andere woorden voor en dat realiseer ik me steeds vaker. Dat het eigenlijk fantastisch is geweest dat dat heeft kunnen plaatsvinden. En uh, ik word er zelfs een beetje emotioneel van. Maar in de zin van, ja, dat ik me... Anders hadden we hier allemaal niet gezeten. Het is ook altijd wel als, als, als. En als je wel naar het kamp was gaan, dan was je waarschijnlijk niet uh, hier uh, terecht te komen. Nee, dat is natuurlijk een eindeloos verhaal dit. En, uh, maar ik ben er ontzettend dankbaar voor natuurlijk. Dat, dat zij toch die beslissing hebben genomen, Althans, misschien mijn moeder dan alleen. Maar in ieder geval, dat moet iets heel cruciaals zijn geweest. En ja, dat is eigenlijk niet na te vertellen, denk ik. En ik heb er al die jaren ook nooit over willen praten. Alleen mijn kinderen, die vragen er wel heel vaak naar. Maar uh, ja, ik ben er zelf ook niet helemaal uit. Als je zelf kinderen hebt, om dan kinderen af te moeten geven. Of nee, niet te moeten geven, gevraagd wordt. En ja, wat doe je dan in een fractie van een seconde? En uh, nou, ik vind nog steeds heel moedig... Dat ze het toch gedaan heeft. En dat je ook, waarom zo moedig, je geeft kinderen af en je weet verder niet waar ze blijven. Het is, zij zitten dan in het kamp Westerbork en verder is er geen contact meer. Ja, die papieren zijn ook al 50 jaar oud. Nou, nou, hier is er een van mijn vader. Welke kaarten zijn die? Dit zijn ook uh, Westerbork kaarten. Daar werden ze op geadministreerd. Het waren ook weer kleinere kaarten. Dit waren de grote Westerbork papieren. Dit waren de kaarten die in een kaartenbak zaten. En dat stond dus op transport. Even kijken. 13 juli 1943 staat hier dus het TR. Dat, uh, dat staat was transport, voor transport. Ja. En, het werd dan afge en dan werd die kaart in een andere bak gelegd. Maar dit zijn dus vier op één kaart gefotocopieerd. Dus ze zijn op dezelfde dag uh, naar Sobibor afgevoerd? Mijn ouders wel, ja. Ja. ja, ja. ja. 13 juli. 13 juli 1943, ja. kijk maar. Dit is nog door een uh, waarschijnlijk Duitse hand. Want het stond dan zo, hup, en dan werden die kaarten in een andere bak. Want dat waren alle mensen die al afgevoerd waren. U heeft dus het leven van uw moeder gereconstrueerd... met behulp van uh, mensen die haar nog ontmoet hebben. Onder andere in Westerbork. Wat zei die vrouw over, over uw moeder? Um, ze zei dat ze uh, ja, heel zuinig met haar energie omspringen. Ze wilde zich. Uh, uh, uh, ze wilde hoe zeg je dat? Ze wilde zich concentreren op haar overlevingsstrategie en dus niet denken aan alles wat, wat ze had achtergelaten in Amsterdam of onderweg of waar dan ook. En, uh, ze moest heel zuinig met haar energie omspringen. Dat vond ze erg belangrijk. Niet te veel nadenken over nee, uw broertje want Flip. Nee, dat als je daaraan gaat denken wat je allemaal niet meer hebt... en hoe anders het daar is geworden... je omstandigheden zo drastisch zijn gewijzigd en verslechterd natuurlijk... Ja, dan ga je toegeven aan zoveel uh, ook nostalgie en weemoed en zelfbeklag... dat je dat vreet aan je. En was je niet heel erg ongerust over jullie... Nou, daar wilde ze, zij, zij wilde er niet bij stilstaan. Daar kon ze niet, dat kon ze niet toelaten, dat, dat gevoel, dat sentiment. Want ze dacht, dat, dat kost mij te veel emotie en daar moet ik zuinig mee zijn... en laat ik mijn energie nou gebruiken uh, ja, voor een gerichte overlevingsstrategie. Uw broer, Filip, die wil met u naar Sobibor. Ja, ik denk dat het wel, wel eens goed is dat we daar gewoon lopen... en uh, dat we er zo langzamerhand wel aan toe zijn. Ik denk dat ik het tien, 15 jaar geleden nog niet had gewild. Maar nu zijn we al zo ver, ook door het schrijven van dit boek... dat ik het nu ook, en ik denk hij ook, een plaats heb kunnen ge geven... En uh, dat we nu ruimte hebben om er naartoe te gaan... dat we wat afstand hebben kunnen nemen... en dat we zelf ook ouder zijn en een dimensie aan het leven hebben toegevoegd... door ook zelf kinderen te hebben en hij al kleinkinderen. Dus ik denk dat je dan anders in het leven staat. Dat je ook in, en in de geschiedenis. Niet alleen in het leven, maar ook in de geschiedenis. Maar wat zou u daar hopen te vinden in Sowipor? Ik verwacht er niks te vinden. Ik weet dat daar een hoop uh, uh, koolzaad en allerlei uh, bloemen... of niet bloemen, maar... Uh, kruiden, groeien. Het is één grote berg, menselijke as... die kennelijk heel vruchtbare grond is... want daar groeit van alles op. Het is één grote berg. Er zijn ook geen, geen barakken of er is niks meer. Uh, dan lopen we even naar boven. Ja? ja. Is dat de slaapkamer? Nou, dat is mijn werkkamer. Daar heb ik mijn boek geschreven. Daar heb ik heel wat uurtjes, dagen en nachten doorgebracht... Daar zie je een woud van foto's. Een echt bureau, schrijfbureau. Met inderdaad een stuk of uh, nou, 15 foto's, denk ik? Ja, zeker wel. Weemoed en nostalgie. Uh, dit is Koosje, daar is een jaar of uh, 27. Jonge vrouw. Lachende vrouw. Ja, lachende vrouw. Heel vrolijk, kijkt ze de camera in... Dit zijn uh, Koosje en Sal uh, als jonge kinderen uh, bij, haar, bij hun ouders. Dus mijn grootouders. Waar is deze foto van Koosje genomen? Weet u dat? Nou, ik deze? Ja. Waar ze zo stralend op staat. Uh, uh, dat is uh, voor het huis in Utrecht. Uh, het huis waar Salenjanni woonde toen. Ik heb ook nog wel haar een totale broer. foto. Ja, haar broer. En schoonzus. Met haar schoonzus. Ja. Die foto heb ik ook nog wel, maar dit is een deel eruit. Dit is uh, met Theo uh, op de lagere school. Met zijn grote uh, Indische plaat op de achtergrond. Dat, dat ben ik. Is een mooie strik? Ja, een grote strik omhoog. Die maakte Bolle mijn pech. Moeder, Ja, bol. En strik was altijd dezelfde als die jurk die je aan had. Die maakte mijn pleegmoeder voor mij. kijkt wel met uitdagend. Theo. De in de ja, de ik was heel uitdagend. Ik, uh, met Theo, mijn pleegbroer. Nou, je denkt niet meteen wat een vervelend kind. Daar niet, nee. Ja. Want ik wist dat ook wel zo te brengen. Ik had wel enig gevoel voor uh, enig acteertalent. Ja, ja. Enig gevoel denk, het juiste moment te kiezen. U wilde wel dat u aardig op de foto stond. Ja, je weet nooit hoe je dat weer van pas komt. Laten. Staat er ook een foto bij van uw pleegmoeder? Ja, dit is mijn pleegmoeder. Het heeft een aardig uh, lief gezicht. Een grote bril heeft ze op, maar ze is hier al hoog in de tachtig... en ziet er toch nog goed uit... Ja, het lijkt een, uh, een struise vrouw. Met... Ja, het is ook echt een struise vrouw. Ze is hier al heel grijs. Ja, achterop haar. Een uh... West-Friese vrouw. Altijd heel kordaat. Altijd uh, weer- en windbestendig. Stond vaak bij bushaltes te wachten. Klaagde nooit. Ja, ze was heel flink. Stapte er altijd op los. Op de 89e fiets die zie je nog rond door geest Ja, door weer en wind ging ze dan... Staat die foto van uw pleegmoeder hier nou om, omdat u vindt dat u dat moet doen? Of? Nee hoor, nee, die stond er altijd al. Nee, dat vind ik heel belangrijk: dat ik ook haar recht in de ogen kan kijken. Ondanks die bril lukt me dat heel goed. En ze staat hier vooraan, Een heel duidelijk en prominent aanwezig. Koosje staat er wel voor nog. Af en toe wissel ik ze uit. Dan zet ik een verschuif, dan moet ik hier afstoffen. En dan denk ik van af en toe een plaatsje naar achter of naar voren. En dat heeft niet met prioriteiten te maken, maar ook met de omvang van de foto. Hele praktische redenen hebben dat. Ik ben ook een heel praktisch mens, heel reëel. Daar voelt u niks bij als u die twee verplaatst? Nee, want zo zwaar til ik daar niet aan. Ik bedoel, dat ligt niet in tien centimeter naar voren of naar achteren. Die plaatsen zitten in mijn hart. Niet alleen in mijn hoofd, maar ook in mijn hart. En daar uh, strijden ze niet meer om voorrang. Die voorrang, die strijd is geweest. En Koos heeft gewonnen? Nou, ik denk, ik denk dat, ik, uh, dat, ge, dat het niet een kwestie is van winnen. Of van winnaars. Ik denk dat... Uh, misschien heb ik zelf wel gewonnen. Heb ik, dat er verder niemand verloren heeft. Dat het gewoon een gelijkspel is geworden. En ik heb haar eindelijk toen toch nog op het nippertje kunnen bedanken. Was wel op het nippertje, op de valreep. Wat heeft u gezegd? Ja. Uh, toen was alles allerlei functies waren al uitgevallen en het laatste blijkt dat dan het gehoor uitvalt. En toen kon ze me nog net horen en toen heb ik gezegd: Dank je moeder, alles voor alles wat je voor me gedaan hebt. En, en ik begreep ook dat ze me verstaan heeft, want toen knipperde ze nog met haar ogen en dat drong nog tot haar door. En dat, ja, toen dacht ik nog even dat, ze zelf, dat er een traan op haar wang liep. Dat het, uh, maar toen ik dichterbij kwam, dacht, merkte ik dat mijn eigen wang nat was. Dat, ja, dat was wel wat. Ze heeft het nog heel goed verstaan. En meende u het ook? Ja, zeker. zeker. Nou ja, Helemaal uit mijn hart kwam dat. Het was eigenlijk het eerste wat volledig uit mijn hart kwam. boek heeft u koosje tot leven gebracht. En in Sobibor gaat u afscheid van haar nemen? Ja, dat, ik denk dat dat de plek is waar ik echt kan afscheid nemen. Want met, met het boek heb ik natuurlijk nog geen afscheid kunnen nemen. Maar in Sobibor zal ik dat beter kunnen doen. Ja. Dan ben ik toch nog wat dichter bij de. Je hoorde een aflevering van Caro's Damocles uit 1998. Huisvrouwtje in de dop was de titel. Documentaire van Margreet Rijntjes. Zometeen na een kort journaal een hele bijzondere familie. Namelijk een familie waarvan al liefst zes van de zeven familieleden... in de gevangenis zaten. Wakker blijven dus, ik doe dat ook, tot zometeen na vijf uur.